van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. 2023 was het natste en warmste jaar ooit. Volgens het KNMI was het een jaar vol klimaatrecords. Nog nooit viel er zoveel regen, tenminste niet sinds het begin van de metingen. In de maanden maart en april kwam het met bakken uit de hemel... zo'n kwart meer regen dan gemiddeld. De winter was heel zacht en de zomer was warmer dan ooit. En dat gold ook voor de temperatuur van het zeewater het KNMI, heeft dat te maken met klimaatverandering. Wetenschappers waarschuwen al tijden dat de opwarming van de aarde... vaker zal zorgen voor extreem weer. Door de zachte winter zit schaatsen op er dit jaar niet in. Om mensen toch wat ijspret te geven... hebben sommige gemeenten nepijsbanen geopend. Gemaakt van kunststofplaten, zoals in Heeswijk-Dinter. Schaatsen is natuurlijk leuker op echt ijs. Hè. Dat, uh, dat, dat blijft altijd leuker. Maar uh, ja, als, als, als er niks is of dit, dan is dit echt wel een leuke baan. En dat uh, hebben we ook gezien, want het is voor. Er ja, is er echt heel veel gebruik van gemaakt. Het zal 98% procent. Uh, uh, hetzelfde moet, uh, moeten schaatsen. Het is wel heel belangrijk dat de schaatsjes goed scherp zijn. Ja, anders ga je gegarandeerd onderuit. Oud-president Donald Trump mag waarschijnlijk niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in de staat Maine. Zijn naam zal volgend jaar niet te zien zijn op het stembiljet. Dat heeft de hoogste baas die daar over de verkiezingen gaat besloten. Volgens de Democraten heeft Trump in 2021 de opdracht gegeven om het kapitol te bestormen. Daarom werd hij in Colorado ook al van het stembiljet gehaald. Beide besluiten kunnen nog worden teruggedraaid door de hoogste landelijke rechter. En de tijd tikt voor boeren in Groningen. Door de hoge waterstand kunnen ze de aardappelen en suikerbieten niet uit de grond halen. En daardoor dreigt de oogst van Boer Henk te mislukken. En ik heb er nog 10 hectare bieten in zitten die nog niet uit zijn. Dus uh, met elkaar heb ik nog uh, voor uh, ruim 100.000 euro bruto in de grond zitten. Ja, dat geld zit hier liever op zijn bankrekening en niet in de grond. Het weer. Vanochtend trekken er buien over over het land. Vooral in het zuiden en oosten kan het nat worden. Ook staat er een stevig windje. Aan de kust zelfs kans op windstoten. Het wordt een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden te melden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 En volgen het dieven spoor Met schooiers en soldaten Hun petten op een oor Ik til mijn rakken op Voor smoelen, wild en stom Die in het donker grijnzen Als ik ze tegenkom Als ik s'avonds de kroeg verzier Gaat mijn naam in tromp Bij het rondschuilend schuimend bier Malle Babbe komt, Malle Babbe komt hier Lekker stuk, Malle Meid, Lekker dier van plezier Malle Babbe is blond, Malle Babbe is rond. Een zoen op je mond, Malle Babbe je lekkere Ja, ja En zondags in de kerk, dan zitten jullie daar Stijf als een houten plank Met spijkers in je kop te kijken in je bank Hey! Een zwart lakenspak aan je zondige lijf Bang voor de duivel en bang voor je wijf yeah. En zuinig een cent in het zakje doen Zo koop je je ziel weer terug En je fatsoen. En ik moet achteraan In het donker ergens staan zoals het hoort Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze mij wel doen. Hoe vaak heb ik hun kop bezopen stom en geil. Niet aan mijn borst gehad, mijn lijf nat van twijf. Als ik s'avonds de kroeg versier, gaat mijn naam in tromp bij het blond schuinend bier. Malababbe komt, malababbe komt hier, lekker stuk, meid, lekker dier van plezier. Malababbe is blond, malababbe is blond, en zoen op je mond, malababbe, ja, lekker... Dan draag ik witte bloemen, een linten aan mijn rok. Dan zal ik met mijn man gearmd de kerk uitgaan. Nou, zeg, wat zullen ze dan kijken? Daar denk ik altijd aan. Als ik s'avonds de groef versier en mijn naam gaat rond bij het blond schuimend bier. Malle babbe komt, malle babbe kom hier. Lekker stuk malle met lekker, lekker dier van plezier. Malle babbe is rond, malle babbe is rond. Want je koelt malle babbe je lekker. met de groeten van Malle zelf natuurlijk. Goedemorgen. Hey, hallo vriend. Was je er weer? Ja, wat gezellig. Gezellig was je Mama komt ook de trap op. Mama, kom nog. Die is altijd een beetje traag, mama. Die is altijd... Ja, daar komt ze aan. Hallo, goedemorgen. Ik vind het ook zo gezellig om hier te zijn. Ik heb jullie net op de radio gehoord. Ik heb ook tante Dini gehoord. Wie? Tante Dini Ja, tante Dini. Ja, vrijwilligers vrijwilligerswerken. Zij heeft gewonnen, heb ik gehoord. Wie? dat die niet heeft gewonnen, toch? Waarmee? De, de vrijwilligersprijs. Mijn oh. geheugen is net zo dik maar gaaf. Ja, <laughs> nou, Willem, je, je weet, gaan weet gaan het best. He? Je moet mijn moeder niet in de baling nemen. Nee, nee me niet kwalijk. Het niet leuk. Nee. Dat vind ik niet nee. leuk. Nee, nee, nee. je niet. Hey, hoe hebben jullie je kerstdagen doorgebracht? Nou, kort hè, twee Gerrie, dagen. Gerry, hoe, hoe. hoe heb jij de kerstdagen doorgebracht? Er moet Gerry even een microfoon pakken? Ik de een microfoon zo Ze is bijna ja. gezellig hoor, heel gezellig. Heel gezellig, zo ja. gezellig. Bij de familie ja. hè? Ja, ze is bijna niet bij familie. Bij de familie, ja. Oh, wat gezellig Gerry. Waar, waar, waar, waar woont jouw familie? In Den Haag. Oh jee. Ja. Ben, zijn ze allemaal politici? En waren met reces? Die waren met reces? Dus oh, waren gegeven, met reces. Ja, recess. Ja, oh, ja, leuk. Ik heb zoveel gegeten met de kerst. Ik ben doodziek geweest. Ach, ja, dan weet. bleek het norovirus te zijn. Ik heb buikloop gehad. Wat heb je gehad? Zelf loop ik slecht, maar mijn buikloop die liep prima met ja, de kerst. Ja, nou ja. Ja, dat ja. <laughs> ja, ja, is echt gebeurd. Ja. Leuk. Nou, en, en, en het is hier heel gezellig. En die, het is hier mooi versieerd, zeg. Het is studio. Ja, dat, heb jij dat uh, gedaan, Willem? Ik ontken alles. Je ontkent alles. Ik ontken alles. Oeh, maar het nou, is vind... inderdaad uh, sfeervol. Het, uh, ja. Ik vind het heel gezellig. Ja, ik vind het ook heel leuk, hoor. Uh, zeg, Willem. Heb jij van mij nog leuke muziek meegenomen? Want heb ik wel verdiend, vind ik zo. Na de en waarom kerstdagen... heb jij dat verdiend? Ja, dat heb ik na de kerstdagen wel verdiend. Maar mijn moeder heeft met de kerstdagen alleen maar klassiek gedraaid. Eh. Oh, daar werd je helemaal gek van. Oh, daar werd ik helemaal gek van. Ja, oh, ik, ik, vind, ik vind het zelf mooi. Brahms en Vivaldi. Wie? En Brahms en Beethoven. Ja. En uh, ook een beetje andere hier. ook. Nou, zal ik, zal ik dan bij hoge uitzondering weer achter de piano klimmen dan? Zal ik er even voor je doen? Doe het maar, oh Ja. Nou.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 Could get out of this place. Oh, la la la did di, it up. La la di, di, da, di, da. Now, Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David still in the navy and probably will be for life Nee, speciaal voor de moeder van Harm natuurlijk. Een oh, live leuk. Speel. Ja, leuk. Gezellig. En de vingeroefeningen, hè? Ja, ja, leuk hoor. Ja, ja. ja. Nou, de, mijn, mijn, mijn buurvrouw, ja. Die de kat was overleden. Woont die naast je? Nee, ja, die woont naast me. Ja, wel. ja. Want de kat was overleden. Toen ging, ging, ging ze mee naar de, naar de dierenarts met die dode kat. Oh, oh. Toen zei die dierenarts wat kom je nou doen met een dode kat? Ja. Nou, ze, ze zegt, ik wil even laten onderzoeken waar die al overleden is. Ja, en toen? Ja, zegt hij, die dan, dan moet je bij iemand anders zijn die, die seksie doet. Dat doe ik normaal nooit. Maar goed, ik wil nou voor u wel een uitzondering maken. Komt u morgen maar terug, ik zal hem onderzoeken. Dan zal ik kijken waar hij aan overleden is. Ja, ja dus de uh, volgende dag komt mijn buurvrouw terug bij de dierarts. Mm. En zegt ze: waar is hij in overleden? Nou, hij is gestikt, mevrouw. Hij is gestikt. Kattenlikken, die, die likken zichzelf heel veel. En dan komen kom allemaal haakjes in hun mond. En die haakjes worden op een gegeven moment een bal. Ja. En in die bal is hij gestikt. Ja, ja. Dus zegt mijn buurvrouw: oh, nou weet ik ook. Dan nou weet ik ook hoe, hoe, hoe Oma Harry over om het leven is gekomen. Wil je er even aan denken dat dit een, een, een, een, een, een katholieke radioomroep is? Dat, uh, ja, dat je toch even zegt... Dat ja, vond ik wel leuk. Maar mama, heb je leuk verteld? Heb je heel leuk verteld, een, verteld was, mama. Ja. Dat is een leuk mopje, toch? Ja, ik vind het wel leuk. Maar ja, goed, ik zie nu al luisteraars die lopen weg bij ons. Ja, is, uh, nou ja, moeten ze maar weten ook, hoor. Ja. Ze, ja, een beetje bewegen is goed voor het mensen, hè? ja. Dus maar weg, ja weglopen, als je, maar, als je maar weer terugkomt lopen. Ja, dat is ook zo. Ja, toch wel. Vind je ook niet Leroy? Ja, Leroy zit maar aan te kijken of die Nou, ik, niet branden. Ik, zat net, uh, ik zat net te spelen uh, die piano, over piano. voor de piano mee, ja. Want uh, die Bell, uh, hoe heet Billy die Cho. Billy Joe, al Ja, Chow, dat, ja Billy zelf kon niet weer spelen. Stond hij weer in de top 2000? Ja, hij stond hij weer is he, hoog, he? Elk jaar weer. Ik doe mijn best. Doe mijn ja. best. Oh, hij bedoel je? Nee, ja, nee, ja. Nee, ja, ja. Zelf, ja, ja. ja. Nee, uh, Nummer drie of vier, wat was die ook alweer? Daar uh, mogen we helaas uh, geen, uh, oh. geen uh, mededeling over doen, want dan verraad je de uitslag natuurlijk. is nog een jaar afgelopen. Toch op 2000, nee, dan gaat dat door tot Ja, maar daar waren een avond. Ja, of oudejaarsdag. Tot oudejaarsdag, maar uh, ze hadden het al wel gepubliceerd. Ja, maar daar klopt dat maar maar wilden... niks van. Maar, nee. Uh, nee, nee, nee. nee. Daar Queen op één staat, daar klopt er niks van. Nee. Of klopt het wel? Ik denk het, wel. Ik denk het wel. Jammer, hè? Ik vind het zo jammer. <laughs> oh, ik vind het zo jammer. Ja, het is nummer is. Mooi nummer. Ja, ja, ja. nee. Wat zullen wat we nou, hallo, jongetje? Ja, ja, met een geblokte overrempel. Wat ben je aan het doen? Zit je nou te gapen? Oh, dat mag, <laughs> dat mag. Hier mag dat. Want wij zijn inderdaad slaafverwekkend. Dat is, uh, <laughs> en dat geldt trouwens ook voor Vincent, hè? Ja, Starry Starry Night, hè, yeah. toch? Yeah. Starry Starry Night Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills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 They never win. Kijk, ik word gelijk, ik word gelijk, kijk, ik word gelijk afgeleid. Ik word gelijk maar. afgeleid. Gerry, die neemt de telefoon. goedemorgen. morgen, Jongens dat Je bent hier uit Limburg. Kom maar fietsen, zeg vanocht. Ik ben al, ik ben allemaal om twee uur vannacht vertrokken. Ja. En toen had ik de fiets genomen, maar ik ben maar tot halverwege hier gekomen bij Brabant ergens. Ja. En toen had ik de trein genomen. En nu ben ik hier net met de trein, maar mijn fiets heb ik op het station laten staan. Hier uh, in Zandvoort? Jazeker. Oh god, oh god, ja. oh, god, oh, god, oh god, nou, god. Ik ben gisteren naar een lezing geweest ja. over paranormale zaken. Ja. En er was een man en die sprak daar in het Engels. Ja. En die had het over geesten. Over? Geesten. Geest, ghost. ghost, Oh, ghost. Ghosts. Een ja, ja. ghost. Je weet ghost. het ook. Ge ja, ja, een geest. Ja. Een geest. Hij zegt, wie van de mensen in de zaal heeft er wel eens een geest gezien? Ja. En er waren er ongeveer vijftig mensen die stonden op. En die zeiden van, wij hebben wel eens een geest gezien. Ja. En dan, nou, wie heeft er wel eens uh, uh, uh, twee keer een geest gezien? Twee keer. En er stonden er dertig mensen op. Ja. En die zei, wij, wij hebben ook wel eens een geest gezien, wat twee keer. Ja. En toen zeg je, wie heeft er wel eens seks gehad met een geest? Nou ja, zeg. Ja. Toen staat er één man op. Hij zegt, ik heb wel eens seks gehad met een geest. Ja. Toen to, to, to, to, to, to zei de, de, de man die, dat, uh, die die lezing gaf, heb je echt seks gehad met een geest? Ja. Hoe heet jij dan? En Nou, hij zegt, ik heet Abdul. Abdul? Hij zei, jij hebt seks gehad met een geest? Oh, met een ghost? Heb jij seks gehad met een ghost? Hij zei, oh, ik verstond goat. Oh. Nee, niet, niet. Nou goed, uh, dat kan toch niet op de radio? Dat kan toch niet? Ja, jawel. Dat kan, maar, dat kan, maar, dat kan maar, ik heb niet meer goed op de radio. Het is al op de radio geweest trouwens. Nee, oh, net. Net Ja, het precies. is net geweest. Ja, je hebt wel een vooruitziende blik. <laughs> Zullen we maar gauw het weer even doen? Oh, dat is ook goed. He heb je het weer klaarstaan? Ik heb het weer klaarstaan. Dan krab ik even achter de piano. Ja, luisteraars, het laatste weekend van 2023 zal wisselvallig zijn. Met veel wind, maar wel zachte temperaturen. Weer.nl wens u allemaal in ieder geval een fijne jaarwisseling En een hele gelukkige uh, situatie in 2024. Vrijdag is er veel kans op regen in het hele land. En voornamelijk uh, zal het bewoord zijn. De windkracht zal toenemen en zelfs uh, is er een mogelijke kans op een, een code geel wat uh, de wind betreft in kustgebieden. De temperatuur zal vrijdag uh, zacht zijn en liggen rond de 3 graden. Nee, ik zeg, zeg het helemaal fout: 9 graden. Uh, zaterdag, luisteraars, zal er voornamelijk in de vroege ochtend sprake zijn van veel regen. Het wordt morgen dus opnieuw een natte dag. Gedurende de dag zal er uh, enkel lokaal hier en daar wat, wat regen vallen. Uh, en er is wel in het hele land lichte bewolking aanwezig. En de temperatuur ligt iets lager dan de dagen daarvoor... met uh, uh, ongeveer minimale temperaturen van zo'n 4 graden. Het wordt dus wel wat frisser. Dan gaan we naar de zondag, oudjaarsdag. Staat niet teken van de wisselvalligheid. Droge periode... Met opklaringen die zullen elkaar blijven afwisselen. Ja, voor de vuurwerkklanten, Willem, uh, is het maar te hopen dat het droog is om 12 uur. Hè? Nou, ik zei vertellen, ik had, uh, vorige jaar had ik kabiet, uh, want ik kom uit oost land maar dat weet ik wel. Ja, ja, ja. En ik heb uh, uh, drie kilo kabiet meegenomen. Ik met mijn stomme kop, ik leg het in de regen neer. Och. en wat, uh, wat houdt het in dan? Want, uh, uh, kan ik kan het daar de, niet tegen. Ik heb er 30 seconden van genoten. Zeg maar. en Water toen? en kabiet gaan niet samen. Oh nee. Nee, want je hebt het nodig. Water en kabiet. Het zorgt voor gasvorming. Ah. En, dat en uh, dan hebben we die knal. Ja, en, uh, en later hebben we er wel weer een nieuwe schuur neergezet. Dat wel. <laughs> maar. En hey, werk jij dan met melkbussen? Of? Uh, nee, ik pak gewoon bij Albertijn. Oh. Oh, maar dat bedoel je niet natuurlijk. Nee. <laughs> Nee, ja, de... nee, nee, nee, nee, nee, dat snap ik, dat snap ik. Zo'n zo, zo, zo, zo bal in zo'n zo melkbus. En dan... Ja, een bal in een melkbus, ja. En, en een harde knal, knal en dan... Uh, ja, maar ja. mijn buurman, mijn buurman, dus een, uh, die heeft uh, koeien en zo, ook melk en zo. Ik had de verkeerde melkbus te pakken. Ah. De hele muurwit. <laughs> ja. Maar goed, het weer. Ja, het weer. Nou ja, zondag dus, uh, ja, toch periodes met regen. De temperatuur, die zal wel iets stijgen ten opzichte van de dag ervoor. En dat wordt dan een maximale temperatuur van zo'n 10 graden. Wel kan er sprake zijn van harde windstoten, dus voor die, voor die pijlen die ze willen afschieten ook niet Daar te... Dan moet je rekening mee houden, hè? Als je denkt van, hé, hey, de wind komt uit het oosten, Dan moet je de pijl naar het westen... Moet je de... Ja, dan gaat hij ook verder. Oh, okay. ja. Nou, dan gaan we naar de maandag, Nieuwjaarsdag. Dan blijft het wederom wisselvallig. Er is heel veel kans op regen. Opnieuw weer die regen. Weer die regen. Ja, maar de zon die laat zich af en toe ook uh, steeds meer zien. Nou... Waarom? Ja, ik heb geen idee. Vanwege de regenboog waarschijnlijk. Hè? Welke regenboog? Nou, zonder regen en zonder zon geen regenboog. Dat is zo. Dat is zo. Ja. Ik vind trouwens de kleuren van het afgelopen jaar van de regenboog een beetje flats. Flats. Misschien heb er iets aan kunnen doen? Maar jij weet, jij weet, de regenboog, dat is de samenstelling van alle kleuren. Ja. En als je die bij elkaar mengt, wat krijg je dan? Rogbif? Nee, dan krijg je wit licht. krijg je wit licht? Ja. Nee, ik heb er Want... geen verstand van. Wit licht, als je dat met een prisma breekt... en ja. een regendroppel is een prisma... Ja. dan worden het alle kleuren van de regenboog. Het is verdorie, net alsof we naar zit zitten luisteren, man. Dat is man. mooi, hè? Dat is mooi, Wat he? weet je even? veel. Haastig en mooi, man. Dat weet hey. je zeg? veel, zeg. Ja. Hey, de temperaturen die zullen vanaf vandaag langzaam gaan zakken. Waarom? Ja, ik heb geen idee. Maar, maar ze blijven nog wel boven het vriespunt. Kijk, dat vind ik wel fijn. En gelukkig hebben we hier de ijsbaan in Zandvoort te hebben van zo'n koelsysteem onder liggen. Dus het ja. ijs blijft wel liggen hier in Zandvoort. Is dat een koelsysteem wat eronder ja, ja, een koelsysteem. Want allemaal ik... ijskasten liggen eronder. Nou ja, ik, ik reed er laatst langs en er stonden allemaal pellets uh, aan de kant van de ijsbaan. Allemaal, allemaal fistiks. Fistiks? Ik denk, hoe moet je daar nou mee? Ja, vertel. Nou ja, nee, dat schijnt daar onder gelegd. te worden, ja. uh, bevroren, hè? Ja. Ja. Maar even de luisteraars, we hebben, we, we, we hebben een, uh, een nieuwe gast in de studio. Wie? Waar dan? Ja, die zit tegenover me. We gaan er uh, zo introduceren, heet dat een ja, duur woord. Ja, ja. Maar misschien heb jij nou even een stukje muziek. Nee, ik zit een half uur om mijn koekjes trommel te spelen. Ja, nee, dat, zorg jij nou maar voor wat muziek. Ja, alsof ik... ja, Willem, kom op nou jongen. Met, met, met Charles is te wachten op muziek. Ja, ja, ik vind, vind het ook wel leuk om wat uh, muziek te horen, Willem. Nou, draai ik er een speciaal voor Charlotte. Oh, aan. Nou, dat lijkt me heel gezellig, ja. Het nummer heet Old Man.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 Nou, uh, dag tante Dini. Dag, dag, dag, dag. Tante, tante Dini. Tante <laughs> Dini. Ja. De ene tante Dini gaat en de andere tante, tante Dina, Dina die komt. Die komt, ja. Wat is dit hier uh, naast me, tante Dina. Uh, ja, dat... En u bent abusiefelijk gefeliciteerd, want ze dachten dat u de, dat ik... de winnares was van de vrijwilligersplek. Maar dat ben je toch, of niet? Ook. Voor <laughs> We ons wel. We verdelen de prijs. We verdelen de prijs, jawaar. Ja. Maar uh, u bent al een keer eerlijk in de uitzending geweest. Voor de mensen die het niet weten, Tante Dina die, uh, uh, is een horeca-exploitant, toch? <laughs> nou, heeft in ieder geval. Heeft in ieder geval een uh, u, een, een uh, u maakt heerlijk voedsel. Ja. En, en, uh, nou, kan ik me zo voorstellen, zo met de kerstdagen uh, en de dagen die eraan vooraf gaan dat er een hoop mensen hebben gevraagd aan u van... kunt u wat lekkers maken voor, de, voor het kerstdiner voor ons? Is dat, zo? is dat gebeurd? Dat is dit jaar niet gebeurd. Niet gebeurd? Nee. Want u wilde dat zelf niet? Nee, de mensen die gingen misschien wat anders doen. Oké. Okay. Ja, he, maar, maar na de kerst heb ik het wel druk gehad. Na de kerst kreeg u het druk? Want toen hadden ze spijt dat ze, dat ze u niet ingeschakeld hadden. Ja. Vergelijk. En toen hadden ze toch ze zien in zo'n lekker Surinaams hapje. Hapje, ja. De rotiën. De roti, roti. Hey, netjes. Hey, we, we gaan niet schelden. Oh, nee, <laughs> uh, dus u heeft het uh, zeg maar, voor die tijd niet heel druk gehad? Nee de mensen gingen gezamenlijk misschien gourmetten of ja, Maar heeft u, heeft u ook heeft u wel reclame gemaakt ervoor, of is dat niet? Voor de kerst? Dat u zei van nou, ik wil voor de kerst ook wel wat uh, actief zijn met de... Uh, ja, met, dat weten met, de mensen. Met, met, dat weten we. Ik ben het hele jaar door actief. <laughs> ik, word, ik word echt van, ja, je wordt overspoeld met advertenties van tante die een hele, de hele, iedere dag, jongen, iedere werkelijkheid, dat ik bij mezelf denk van... Ik, ik krijg geen hap zuurkool meer door mijn mond. En gewoon. <lacht> ik eet er gewoon lekker zuur in Tante Dina, waar, waar zet je ook alweer? Schoolstraat 3. Schoolstraat 3, ja. Straks ja, vraag ik het weer, want ik ben zo vergeten. Achter. Iedereen kent dat wel, hè? Natuurlijk. Ja, ja. Ja, maar tante Dina, als het dan over de kerst gaat... Wat, hoe, hoe heeft u er dus zelf uh, qua voedsel... Uh, uh, die, die kerstdagen doorgebracht? Na één kerstdag was ik open. Was u open? Ja. Want je hebt nog mensen die vrijgezeld zijn of een beetje komen uitwaaien in Zandvoort. Ja, ja. En die niet bij de familie willen aansluiten. En tweede kerstdag heb ik heel wat anders gemaakt thuis. Voor uzelf. was ik vrij. Ja, en had u, had u uh, familie over de vloer? Of? Ik, uh, mijn zoon, uh, mijn kleinkind. Ja? Ja. Met z'n drieën waren jullie? Met z'n drieën. Met en dan ben ik wel heel nieuwsgierig, jij ook Willem, ik zie jou weer, je kijkt weer zo Nou, ik zit er, er denken. Tweede, tweede kerstdag stond ik bij Tante Liene voor de deur, maar de winkel er dicht. Nu weet ik waarom. <laughs> dat klopt, dat klopt ja. ook, ja. ja. Nee, maar Liene, wat stond er bij u op tafel? Want daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ik had uh, Italiaans gemaakt. Italiaans? Wacht nou, even, wacht nou toch eens eventjes. Vind ik ook lekker. Ja, dat verwacht je toch niet? Dat is hetzelfde dat, dat, als dat bijvoorbeeld Charles, hè, en hij is een meesterkok in de Nederlandse keuken. had ook cirkel kunnen zijn hoor. Ja, lekker. weet ik. Maar hm. dat ik helemaal niks sushi zie maken, kan ook niet. Nee, maar nou, weet, dus je waar ik heel, weet je waar ik heel goed in ben? Wil ik het weten eigenlijk? In, in eitjes koken. Eitjes koken? Ah oh, lekker. Precies vijf minuten, weet je wel. <laughs> lekker. Ma Ietsje korter dan vijf minuten, dan zijn ze Net niet... Net een beetje, niet te hard. Hè? Niet te hard nee, ja, en ja, niet ja. te zacht. Ja. En, en dan moet je ze laten schrikken. Weet je hoe een eitje moet laten schrikken? Ik kijk gewoon een keer in de pan. Nee, dan moet je niet boe zeggen. Oh. Want, als je boe zegt, dat helpt niks. Oh, dat dacht ik. Nee, je moet ze gewoon meteen uit het hete water onder de hele koude kraan. Nee, dat zal ik eens met jou doen. Dat is dan niet fijn. Ja, maar dan, dan schrik je latje. toch? Ja, dan schrik je. Nou, dat is de bedoeling van zo'n eitje ook. Ja. En waarom, waarom moet je een eitje laten schrikken, Willem? Vertel. Nou, wil ik het weten ook van jou, want jij bent ook... Uh... Ik ben kok. Ja. Je bent ook kok. Ja. Ja. ja. Peppie en kok. En kok. Ja. Ja. Wat was de vraag alweer? Waarom moet je een eitje laten schrikken? Tante Dina, weet je? Ik denk om makkelijk te bellen. Kijk, dat is nou een krek in het vak. Die weet meteen antwoord op mijn vraag. Nou, wij noem je tante die keer een krek? Wat, wat, wat, nou, that, that wat, wat is dit? <laughs> Ze weet gewoon waar het over gaat. Dat ja. moet je zeggen. Ja. kijk, je moet een eitje laten schrikken, omdat dan pelt het makkelijker. Anders, als je dat niet doet, dan, dan zit het vast aan, aan, aan de buitenkant van het eitje. En dan trek je ook de helft. En je van moet het hem ook meteen koud afspoelen. Gerry. dat ken ik. Gerry. Nee echt? Echt? Ja, maar dat kan dan niet. Je kent dan een ei Dan stop je wat, het, dan stop je het kookproces. Echt waar? Dan stop je het kookproces. Het dan wordt hij niet, niet te hard. Dan, ja. dan ben jij net zoals dat eitje uitgekookt. <laughs> ja, nee. maar het is wel zo. Als je dat op die manier doet, dan is het wel zo. Als je dat doet, ja. kun je daarna wel naar Beverwijk toe. Want je hebt je handen wel verbrand. Dat is waar. Ja, nee. ja dat is waar. Ook het, ja, het, is gloeiend heet. Ja, het gloeiend Ja, het gloeit gloeiend heet. Weet ja. je wat? We vragen het gewoon even aan, aan, mijn, aan mijn nichtje, aan Annie. Is dat goed? Nee, maar Italiaans met dat. Hallo, Dina. vriend. Hallo, ja. Ja, ja we ja. vragen ja. wel even aan Annie. Ja. ja. Annie.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 Jouw het idee dat er gewoon verschrikkelijk over mij gesproken wordt nu. Ja, dat, we hebben flink ja. over je gehoord. Ja, dat mag helemaal. Hey, John Den, bedankt dat ik dit niet heb gehoord. Ja, precies. Ja, Annie ja, Song. Ja. Hoe kom je nou bij Annie? Annie, nou, uh, zo, zo heette niks van mij. was vroeger een neef, maar zo heette die niks van mij. Oké. Ja, okay. ja die, toen heette hij uh, heet Arjan. En daar is het Annie. Ja. En daar is het Annie. Annie. Oh, Annie. Ja. Ik heb uh, later nog een, een, een, een tasje gekocht. Ik liep de hele dag met die tasjes, jouw jongen. Zei, ja, Annie zei, nou, hou mijn tasje even. Nou ja. Goed, tante Dina. Ja. Heeft Italiaans gekookt voor haar. Voor de zoon en de kleinkind. Tante, Dina hoort, tante, tante Dina hoort niks. Waarom maar, hoor je niks. Nou, stek, misschien, er niet goed je, is. misschien een stekkertje even aanduwen, daar, tante Dina. Dat, dat, met dat witte dingetje. En dat witte dingetje daar. dingetje daar eventjes. Dat is een stopcontact. Pas op, dat is het verkeerde. Doet hij het weer? Hij doet het ja, hij Maar dan hoef je niet hij te, te fluisteren hoor. In hij nog. doet het. Hij doet het. Hij doet het. Tante Dina, hij Italiaans. Ja. Voor, voor uw, uw kleinkind en, en, uw, zoon. en uw zoon. En, en waarom Italiaans? Ik uh, vind dat lekker. Ja. <laughs> Oké. Okay. ik, ik en vind. En ook uh, het hele jaar. Ik vind Zwitserse Swister, kaas vind ik ook lekker. Maar dan ga ik nog niet in, uh, in de Zwitserse keuken staan. U heeft bewust gekozen voor Italiaans. Ja. En ik hoorde u net uh, buiten de uitzending om, hoorde ik u iets fluisteren over schenkel. Ja. Vertel, wat, wat is het? Normaal uh, maken ze het van uh, kalfschenkel. Schenkel. Kalfschenkel. Ja. En voor de luisteraars die het niet weten, uh, wat is schenkel? Ja, dat is een deel van de kalf. Een <laughs> deel van de kalf. Ik zag zit... van, de, van de achter. Achter, ja. Dus dit is de schenkel en de schonkel. Nou, Daar nou, hebben ze de schenkel. Dit is de schenkel. Ja. Maar, dat en, maar het... ik had nu van de rund. Een runderschenkel. En dat, ja, is, dat, is dan, dat is dan vlees, maar ook benen. Bot. Ja. bot. En dat bot, uh, dan moet je dan laten, laten sudderen of trekken? Sudderen. Een uur of de, sudder. Sudder. Euro vier. uur of vier. Zo. Dus je moet gaan haast hebben. Nee. nee. En, en een jaarcontract bij de energiebedrijven. <laughs> nou, vroeger hadden mensen een oliestelletje. Ja. Dan, uh, werd ja, het wel... dat was nog lekker. Met Haché ook, hè? Ja. Oh. Oh. Ik, zie, ik zie gewoon... Ik zie gewoon de, dat de trek begint toe te nemen hier in de studio. Het water loopt ons al uit de mond Nee, nee nee dat nee, is een koude trek die voelt in je nek zeker, hè? <laughs> ja. ja. Uh, maar goed, en, en, is het allemaal gelukt? He, uh, hebben ze gesmuld? Ze uh. hebben gesmuld, ja. Oké. Okay. Ja. Want dan heb je s'avonds gegeten en... en uh, dan gaat de avond verder? Heb je dan ook nog, ook nog andere hapjes? Uh... Uh, nou, ik had wel andere hapjes, maar uh, iedereen is het zo vol. Is het iedere, ik ja. had ook uh, spaghetti alloyoli gemaakt, dus dat is een saladetje bij. Dus het, het, was het was heel uitgebreid. Het was dus. heel uitgebreid. Ja. De volgende keer gewoon de boys bellen, als ze allemaal ja. vol zitten. dan. Uh... En hoe, la hoe laat... Uh, kwam uw zoon en uw kleinzoon op visite... was dat al in de middag? In de middag, ja. ja. ja. En dan worden er vaak ook wel happies uh, genomen. Ja, maar dan was ik net klaar met koken natuurlijk. Ja, Oké. Okay. Dus, uh, ja, ja. Surinamers uh, eten... Ja, de liefde gaat door de maag. Hè. Dat is ook zo. Ja, ik weet, dat ik klopt, weet. Hè, want, want mijn... mijn ja, dat klopt wat, Want Ik had een Surinaamse buurvrouw... en als haar man er thuis kwam... zette zat ze altijd op de kachel. En dan zei die man... wat ben je nou aan het doen? Ze zegt "Ik ben je eten aan het opvangen. <laughs> Het nou, is dan nou weer veel opmerking Buren? Nee, nee, dat is een wagenbeurt gebeurt ja. Weet je wat, ik, ik bemoei me er maar gewoon niet mee. Ik zeg daar maar niks. Ik zeg ik gewoon laat me gewoon lekker met rust en dan komt het wel goed. Oké, okay, ja? nou ja, leuk hoor. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht.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 Hoor je het nou wel wat hij zegt? Hoor, hoor, ja, hoor je nou wat hij zegt? Dat zegt hij. Laat me maar mijn gang maar gaan. Nou, ik probeer dat dus de, de, hele, tijd mij, steeds, dus de ik... hele tijd probeer ik dat al. Alleen, ja, ik, ik krijg bij jou, ik krijg er geen. Nee, ik, maar jij, jij, jij, jij duwt me steeds in een hoek. Doe even dit, doe even dat. Laat maar nou mijn eigen gang. Maar. Ja, nee, ja. Dat, nee, dat is zo. En, uh, ja, ik dacht dat, uh, dat uh, Ramses Shaffi uh, dit alleen zong, maar... Ramses eh, Nassie, toch? Ramses wie? Ramses Nassie? Nee, Ramses Daffi. Oh, oh. Nee. Ramses <laughs> En Ramses Shaffi, Ja, heel goed, jongen. Heel goed. Ja, dat heb je goed gezegd. Maar ik hoorde iedere keer Leroy er nog een brommen. Uh, ja, maar die, uh, die zit mee te zingen. Dus dat is niet de... te geloven. Ja, ja. Want die jongen die heeft talent. Dat is, uh, dat is uh, werkelijk. Dat is... Uh, eh. Ja... In de studio nog altijd als gast Tante Dina. En Tante Dina die maakt heerlijke uh, Surinaamse gerechten. Er is nogal wat in hand uh, in Suriname. Leeft u mee met, met, uh, met, met wat er daar gebeurt met Bouters enzovoort? En, uh, ja. Hij is nog steeds niet opgepakt, hè? Ik weet niet. Ik, nee, ik, uh, ik begrijp dat, uh, het allemaal niet in Suriname. Sorry? Ik zeg, ik begrijp het allemaal niet in Suriname. Eigenlijk wil ik er niet echt een mening over hebben. Nee. Nee, maar u, u heeft, als u nog wat binding hebt met dat land, dan... Uh, dan... Ja, ik heb uh, binding. Uh, ik, uh, ik krijg een koekje aangeboden, maar Gerry, ik, uh, ik heb al de angst dat ik straks de deur niet meer doorpas. Dat uh, kan nu al niet Zal meer. Dat zou toch wel meevallen. Loop, nou, je, doe je opzij. De beentjes, gewoon de beentjes in trekken. Nee, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ja, hij, hij, uh, ik vind het zo'n zo rare geschiedenis. Ja. Hij, de man is veroordeeld uh, ja. uh, voor twintig jaar cel. Over, ik denk dat hij niet in de gevangenis in gaat. Jij denkt, Gerry denk, denk ik. Hoor je dat, Willem? Die man die wordt zo beschermd gewoon. Sorry dat ik het zeg, maar... Ja, ik, ik en... vind het maar raar. Daar... Het is een rare, ja, rare ja. zaak. Ik, uh, ja. Ja. ik begrijp het allemaal niet. Nee. Ik begrijp die nieuwe wet ook niet. Wat als iemand uh, veroordeeld is. De rechter heeft uitgesproken. Oké, okay, ja. je kan beroep. hij is al ja. Hij heeft ze alle mogelijkheden ja. gebruikt. Dat is nog het enige wat ik kan vragen. Hè? En ja. dan wil die gratie van. Ja, van de ja maar daar is, hij, daar is hij niet te laat mee. Dat was morgen op het nieuws. De ja. termijn van dat die gratie kon aanvragen is verstreken. Ja, ja hij, maar dan nog, dan nog. Het, ik denk ja, dat hij ik, denkt misschien nog steeds dat hij. Ja, er zijn jongeren die hem steunen. Heel veel mensen steunen de hem nog. oudere generatie. He. Die niet meer. He. Die niet. Nee, die nee. hebben dat meegemaakt. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Hij heeft mensen vernederd. Vermoord. Ja. Ik bedoel, als je bloed aan je handen kleeft. Ja. Dan moet je gewoon uh, gaan zitten. Ja. ja. Maar ik denk dat het niet gaat gebeuren. En uh, ja, ja ik, uh, iedereen uh, heeft, uh, die denkt er ook zo over. Ja. Jammer voor dat de nagelstaande. Maar dat is toch heel erg. Ja, het is het, het ook. Ja. En zo zie je me weer. Zo gaan we van een heel vreemd, raar programma met rare radio maken. wel Gerry dan? Gaan we in één keer over naar een politiek uh, radiostation? Ja, maar, uh, maar ik begrijp we het, hadden... het wel hoor. We ja, het dus het is over ja, ja, de Over de Kerry, hè? De Kerry, ja, ja. ja. Over, het daar ook. De Kerry uit Suriname. <laughs> Jij snapt het. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar ja we hadden het over, ook over rechtspraak. Want als je, als je het over veroordeling hebt, dan heb je het over rechtspraak. Ja. Ja. En dan kwam er een echtpaar, die kwamen, die kwamen dus. Uh, bij de rechtbank, of een mevrouw was dat eigenlijk. En die zegt, ik wil gaan scheiden van mijn man. Oh zegt die rechter, nou, waarom wilt u dan eigenlijk gaan scheiden van uw man? Ja. Nou ja, ze, ze zegt, ik, ik ben, ben, ben, ben, ben zo zat, ik ben zo zat. Heeft u een foto van uw man? Ja, ze zegt, ik heb een foto van mijn man. Ze zegt, laat, laat, laat een foto zien. En wie, is, en wie is uw man? Dat is Hans Lamp, heet die Hans Lamp. Ja. Hans Lamp. Hans Lamp, ja. Lamp, ja. L-A-M-P. Oh. Even een lichtje, Lamp. Ja. Hans Lamp. Nou, uh, en heeft u ook een, een, een, een nieuw vriendje dan? Ja, ze zegt, ik heb een nieuw vriendje. Nou, dat laten we daar ook eens een foto van zien. Dus. Weer een foto. En dat leek sprekend op die Hans Lamp. Oh? Zegt, die rechter zegt, nou, die, die ziet ze het precies hetzelfde. Ja, het is tweelingbroer. Het is Jan Lamp. Ja. Ja, dan zegt die rechter... Zegt, met tweelingen, die hebben toch over het algemeen ook een beetje dezelfde gewoontes. En, de, en dan ruilt u door die ruilt u dan in voor Jan-lamp? Uh, ja. Ja, natuurlijk, uh, zegt die vrouw. Nou, waarom doet u dat dan? Toen zegt die vrouw, heeft u nooit het verschil uh, waargenomen tussen een hanglamp en een staande lamp? Ja, ja, ja, ja. I rest maar Kees.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 Later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a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 Ja, het is weer gezellige drukte van gaan en komen. en. Uh, ik, ik wou eerst nog even aan tante Dina vragen. Tante Dina. Want jij bent, uh, ik vind het, heel, we zijn, we vind het ontzettend gezellig dat je bent gekomen vanmorgen. Maar je wil misschien nog wel een oproep doen aan de Zandvoorters. Want je wil vast nog wel veel meer mensen kennis uh, laten maken met jouw heerlijke Rotti. Ja, iedereen is welkom. Waar ook alweer? Holstraat 3. Scholstra 3. Tante Dina. Tante Dina, dat is ook de, de lekkere gerechten. En wat is er ook weer precies Rotti, Tante Dina? Want voor de mensen die... die... Rotti is in de zaans. Rotti betekent brood. Maar mijn roti is in de vorm van een pannenkoek. Een pannenkoek. Hé, hey, we gaan er ja. niet weer schelden. Je zit mij aan te kijken en dan Sorry, pannenkoek. Meilom. In Almere zit er nou iemand <laughs> die zit te lachen, dat weet ik zeker. Ja. Maar uh, ga je gang, doe maar. En uh, ja, ik heb vegetarisch. Vegeta ik, met kip, met rund. Lekkere barras, lekkere broodjes. Dus, dus Iedereen. Maar als je, nou, als je nou bijvoorbeeld uh, een roti kip hebt uh, en het is een maiskip. Is dat dan ook vegetarisch? Uh, ja, want die heeft mais, die heeft mais gereden. gereden. Ja, ja, ja, <laughs> <natuurlijk>. ja. <laughs> En uh, hoe lang van tevoren moeten de mensen de bestelling doen? Want heb je, maak je een voorraadje dat je, dat je gewoon elke dag. Uh... Nee, ik moet een voorraad van tevoren maken, want anders is het niet lekker. Kijk, uh, ik maak 20 kilo kerrykip, uh, 20 kilo ketchupkip, uh, 10 kilo. Kerry aardappelen, ga je dat ter plekke maken, dat doe je thuis. Ja, precies. Eentje van, uh, van de vuur op tafel. En ja, hoe lang kan je dat, vries je dat dan in of zo? Nee, nee, nee, ik vries niks in. Nee. Ik uh, doe het uh, twee dagen, mm -hmm. want ik heb een koelcel, die is net zo groot als de slaapkamer. Ja, kijk. Wij weten natuurlijk niet hoe groot je slaapkamer nee. is. Wij komen, wij komen morgen even kijken. is goed, hè? Ja. Hoor. Okay. ja. Ja. Afgesproken. Ja, tante Tina, uh, schoolstraat nummer? 3. Schoolstraat nummer 3. En waar is de schoolstraat ook weer? In, in Zandvoort? Het is de Zijstraat van de Haltenstraat. Oh, de Zijstraat van de Haltenstraat. Zijstraat van de Maar dan, dus... dan kijk je ook volgens mij gewoon tegenaan... als je door de Haltestraat heen loopt. Dan zie je een Surinaam dan denk je... Ja, Rijdt rijd, rijd de bus ja. er doorheen? Door nee. Nee, nee, er mag de, geen bus. Er mag geen bus <laughs> nee. Maar hoe, hoe komt die halte dan daar? Oh, zo heet uh, het de straat. heet de straat. Zo heet de straat. Oh, een stukje muziek nog maar eventjes, jongens. even ja. tot de klok van 11 uur. En dan ja, uh, zijn we na 11 uur weer terug. En tante Diener blijft er gezellig. Ja, ik blijf gezellig. En, en we... iedereen is welkom. Bij, zo is dat. Bij, bij wie? Bij tante Dina, schoolstraat 3. Schoolstraat 3, heel goed van je. Ja, natuurlijk. Goed. Hey, even uh, even uh, tot uh, zo en dan uh, na de klok van 11 uur gaan we weer verder. Zo noemen we dat.